Europa 1918. Vier jaar heeft Jan Boeseroen zich de slachten voor de rijke koen. Nu ontwaakt hij en staat hij het vuur en hij maakt stand bij. Laat het zelf maar doen. Blauwe bloed slaat op de loon. Nu staan hun dronen in de uitverkoop. Het kanon en de kroon in de volle baal. Hou dit haal. Zijn leven lang heeft meester P.J. Troelstra als hoofdman van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij parlementair geknokt voor veranderingen in de maatschappij zoals hij ze nodig vond. hoofden, ook onder zijn geestverwanten, die het kapitalistische stelsel te lijf wilden met kruid en dynamiet, heeft hij onder de duim weten te houden. Ook als ze Henriette Roland Holst en Herman Gorter heten. politie op Al die vlooien, die pieten, die pissen werd bladgepleft. Of met z'n gekonkel opgeblazen met één knal. Want de negro twijlt met z'n ex-koning nu de vloer al. En het zaal kan aan waar achter de oerl. Zelf de kracht, wat er was. Weer zijn schnordruk onder de lenen. er niet was hem overgewand. Want hij neemt die vlucht met een mondbakkes voor naar Hollandische vrienden. Maar ja, als in 1918 revoluties overal in Europa de kronen over straat laten rollen en conservatieve regeringen in elkaar storten,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 De nodige armbanden kunt u van de gemeente krijgen. Ja, ze zijn wel oranje. Want ze worden, nou ja, we werden altijd gebruikt op koninginnedag. Maar nou ja, kijk, nou ja, zo doen we dus. Hè? Ja, wij voegen ons natuurlijk geheel naar de nieuwe machtsverhoudingen. Naar uw inzichten. Dus, Als de romantische rebel Troelstraat zo een conservatieve burgemeester bezig hoort... vergeet hij even al zijn parlementaire voorkeuren. En hij gaat denken... In wat voor circus is Nederland nu terechtgekomen? Als dan toch het land op zijn kop staat, dan doe ik met mijn partij natuurlijk mee. En nu wordt heel Nederland een paar dagen lang een circus. U zult dat aan alle kanten zien. Met zeer goede gedresseerde dieren die precies doen wat je wil. Maar ook die weerbarstig zijn en die het liefst in de temper op zullen vreten. Er wordt gedanst op het slappe koord. Afijn, straks wordt er hier aan de trapezen gezweefd. Verschijnen hier leeuwen en beren. Pieter Jelles en die Heikoop komen de straat op. En wat komen ze daar onmiddellijk tegen? Een paar clowns. Meester Troelstra. Meneer. Ik ben Barbara Rosa, <kwijnt> hoofdredacteur van de Courant. Het nieuws van de dag en de Telegraaf. Onze bladen. Ook in ons kleine vaderland heerst reactie. Een reactie. Onze staatsvorm heeft verouderde trekken. Verouder. Arbeidstoestanden zijn in veel opzichten bedenkelijk. Bedenkelijk. Legerorganisatie vormt gevaar voor de rechten van het individu. Gevaar. Meneer, ik heb een afspraak. Loop maar alsjeblieft niet zo voor de voeten. Het is niet langer representatief. <tankt> Preservatief. Premier Ruis de Werenbroek moet opstappen. Zet u dat nou allemaal eens in uw krant? Het staat erin, meester Troelstra. leven de nieuwe tijd. En morgen zeker weer net andersom. Goedendag, meneer. Op jullie. Hé, hey, Troelstra. Dag, soldaat. U moet ...maar zeker schaduwen. <laughs> Partijgenoot dienstplichtig Militaire Levinus meldt zich... Heeft u al gehoord dat het kabinet met spoed het leger en de vloot aan het demobiliseren is? Nee, hoe weet jij dat? Partijgenoot. Ik ben zijn er met de generale staf. De oudere lichtingen worden er het eerst naar huis gestuurd. En waarom die? Ze zijn volstrekt onbetrouwbaar vol de, volgens de regering. Echt waar? Ja, dat zeggen de generaals. Dan. Die zullen het toch wel weten? Ja, dat is groot nieuws. Bedankt, Levinus. Als je nog meer te weten komt, ik hou me aan, bevolen. Tot uw orders. Uh... Zeg maar, corporaal Piet. Pas uh... op die paarden, Trolstra. Niks aan de hand. Ze knielen nota bene voor me. Wat is dit voor een circus, Heiko? Dat is jouw circus en jij bent de ster. En jij zeker de spreekstalmeester. Hooggeheerd publiek, welkom bij de historische gala-première van het vermaarde en gevreesde circus Troel Strajani. vol met nog nooit eerder vertoonde attracties. Om te beginnen de hoge hogeschooldressuur van maestro Pieter Jelles. die drie volbloedmerries tegelijk bereidt. En ze heten Rotterdamse Nieuwe en Courant. De duurste raspaarden van heel Nederland. Op algemeen vrouwenkiesrecht. Wat Dat wensen wij reeds jaren. Onmiddellijke invoering van de achtuurige werkdag. Allee op, P. Niets op tegen. Staatspensioen op 60-jarige leeftijd. plek. Een prachtig idee. Pas op, Pieter Jelles, direct stijgeren ze meer en dan leg je met je neus in het zand. Laat dat nou maar een trolstra over. Hogere loon voor overheidspersoneel. Allee op, hebben wij reeds menigmaal beprijd? Socialisatie van geschikte bedrijven. 1, 2,. 3, 4, 5. Niets afschrikwekkends. En dat hogeert publiek in één hoofdartikel. Volledige werkloze zorg onder beheer van de arbeidersorganisatie. Hoppla, hoppla. Oh ja, hoppla. Hogeheerde Rotterdammers, bloedstollende parterre acrobatiek door onze boeienkoning koning en slangenmens Pieter Rielles. Achter ons ligt een oorlog waarin de arbeidersklasse het diepste leed heeft gedragen. Jaren van gedwongen morrend trekken naar de grenzen van jonge mannen van vaders die hun gezinnen achterlieten. Jaren van oorlogs van een slappe regering en een slappe Tweede Kamer... die er niet in slaagde een afdoende levensmiddelenvoorziening te krijgen. In één geval is het stelsel van militarisme. Pieter Jelles klimt erop, hij zwaait er aan, het is een eind gekomen aan het gedood Nederlandse soldaten. Zij kunnen niet langer worden gepest, behandeld als slaven en beesten. Zij hebben de gehoorzaamheid opgezegd aan de heersende klasse. de klas. Maar wanneer die onder zich ziet wegvallen haar steunpunt van geweld... ...dan is zij ook in Nederland afgedaan als heersende klasse. Maar snap waar. Vertrouw op uzelf, vertrouw op uw macht, vertrouw op uw eenheid. Dan zal het waar zijn. <tie> Allemachtig muggen met de salto's. Daar komen van, let op mijn woorden. Maar hoe krijgen we hem weer met zijn twee benen veilig op de grond? Ik zie er geen kans voor. Als hij valt... Ik zal hem niet opvangen. Wat is een revolutie? Wij maken een revolutie omdat het kan en moet. Maar anders dan in Rusland. Revolutie zonder anarchie. Wij zijn geen onbesuisde geweldmensen. Wij zijn in staat om ook buiten onze rijen de orde te handhaven. Blijf wie je bent. Laat je niet verleiden door droombeelden, door avonturiers en fantasten. Dan zal de Nederlandse proletarische revolutie blijken het gloriepunt in de vaderlandse geschiedenis. Mag brullen om onze gerenommeerde clowns, de Telegrafinis van Barbarossa, berucht tot voorbij Westerbork? Meneer Mugge, u staat bekend als een verstandig man met begrip voor de moderne tijd. De moderne tijd? Dat is voor het eerst, August, dat ik van jullie een compliment krijg. Als onze bladen merken dat onze mening niet meer klopt met die van de moderne massa. Dan veranderen wij onze mening. Die stellen we bij. Ja, het was mij al eerder opgevallen. Een moderne revolutie kan alleen slagen. moderne revolutie. Met steun van één of meer moderne massakranten. Onze bladen. In de eerste plaats is er geen revolutie. En in de tweede plaats hebben wij het dagblad het volle. Meneer Mugge, als onze bladen schrijven dat er revolutie is, dan is er revolutie. Revolutie. En ten tweede, wij praten nu over kranten. En niet over u, wat zij u, Tietjerkstradeels. Kerkbode. Spekholzerrijders advertentieblad. Dagblad, het volk. Het komt zei allemaal ik... op hetzelfde neer. Wat u nodig hebt, is een moderne massacrant. Onze bladen. En die wou u mij verkopen? Wij zijn niet te koop. Tenminste, niet in die betekenis. Niet te koop. En bovendien voor u veel te duur. Wij willen u steunen. U, de SDAP en haar staatsgreep. Stuur. En wat gaat mij dat kosten? Niets. Gratis. U doet maar, dat kan ik u niet beletten. Alleen één enkel afspraakje. U zorgt dat na de revolutie de heer Troelstra geen president van de Republiek Nederland wordt. Of dictator, of hoe u dat ook noemen wil. Dat zullen u toch van harte met ons eens zijn. Daar dag valt over te praten. Hooggeheerd publiek. Een korte pauze. En in de stallen kunt u de voedering bijwonen tot over enkele minuten. Oh, ja, dat zal smaken, daar zat ik op te wachten. Mooi zo. Dat zal ze tegenvallen, hij koop. De regering heeft ene kolijn naar Londen gestuurd. En die houdt al die scheepsladingen met voedsel die klaar liggen nu tegen. Hij heeft de Engelsen zover gekregen dat ze zeggen... wij leveren alleen aan de wettige koninklijke regering in Den Haag. Verdomme nog aan toe. Ook bij Jan Boeseroen gaat de weg naar het hart via de maag. Ter danken we partijgenoot Pieter Jellus met zijn idiote revolutie. Hé, hey, korporat Piet. Ah, oh, onze militaire er Nog nieuws, Levinus? U uh, hebben ze wel aan het schrikken gemaakt met uw vliegende trapeze? Rotterdam vraagt 3000 man infanterie en 400 cavaleristen plus artillerie. Die krijgen ze ook nog morgen al. En een we landstorm is opgeroepen. Die amateurs in het soldaatje spelen. Ja, die zijn in hun zenuw het gevaarlijkst. Boeren, jongens en kantoorbedieners die op de christelijke bewaarschool... Al ...hebben leren zingen van alle sociale in een harington. Nou, daar krijgen ze nou eindelijk de kans voor. Hé, hey, hé, hey, uh, wat moeten jullie hier? En staan we nog niet zo terug te dolen. Wie ben jij? Dribbouts van het partijbestuur. Wat komen jullie doen? Waar komen jullie vandaan? Koog aan de Zaan. We hebben dat pamflet met Hoelstra zijn reden aan zijn de trapeze gelezen. Nah, die gevaarlijke onzin. Wij doen ook in Leiden mee. Wij komen horen hoe we het gaan doen, de revolutie. Door de telefoon en de post. Dus vertel het nou gauw, dan kunnen we meteen weer terug. De telefoon en de post vertrouwen we niet, hoor staan ABS en vrouw te wachten op instructie voor de opstand. En anders langs de zaal en in de kop van Noord-Holland. Wat dacht je van leiden dan? Zeg ze maar uit de naam van het partijbestuur en de dat ze rustig naar huis of aan de werk gaan. Met jou hebben we niks te maken, van troelstraal willen we het horen. Roep hem eens even. Hij is nou druk bezig, kan niet. Dan wachten we wel. Onderwijl zetten we de stallage voor het slaapakkoord op. Die hebben we bij ons? Voor de grote tour van Pieter Jelles. Ik zeg je toch, de voorstelling gaat niet door. Dat zal Troelslaan ons dan wel even uitleggen. Ho, geheerd publiek. En nu de sensatie van Circus Troelstrajani. Boven de kooi met valse bloeddorstige parlementarische beren danst onze dompteur Pieter Rielles op het stappenkoord. Het woord is aan de geachte afgevaardigde de heer Troelstra. Het ogenblik is gekomen dat de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de vakbeweging en de verdere rode familie aanspraak kunnen maken op de overneming van de macht in de staat. Kunnen wij van deze regering verwachten dat ze genoeg rekening gaan houden... met het politieke sentiment van de arbeidersklasse... ook zonder dat ze het eerst tot gewelddadige uitbarstingen laten komen? Nee, dus kruipen wij niet door in onze heen. schulp uit angst... Zelfs hier in de Tweede Kamer. Ja, ja, de, de regering hoeft van dat haar niet te rekenen op gewelddadige steun zijn. van spreken. Verdomme, dat uit ik ga die in het oog luisteren dat, dat dat niet, niet zo is. mijnheer uw burgerlijke stelsel is vervolmt en verrot. Met geweld lokt u alleen maar geweld uit... dat sterker zal zijn dan het uwe. Zie je wel, muggen? Eerst knepen die beren hem nog, maar nu zijn ze niet meer bang voor zijn zweep. Uh, uh, even ademscheppen voor de grote slothoer. Gewacht nummertje, man. Straks vreten ze op. Wel, nee, ze eten uit mijn hand. Hoe zijn de berichten uit het land? Geen spoortje van een revolutie. Niks te merken. Hoe kan dat nou? Dat wil ik ook niet. Maar op deze manier wordt het een eenpersoonsrevolutie van Troelstra. Zijn die Rotterdammers van gisteravond dan gek? Leeft er niks in Twente, in Leiden, de Mijnstreek, de Zaan? Niks gehoord. Maar mocht er nog wat komen met de provincie, wat moet ik dan zeggen? Doorzetten natuurlijk, De macht overnemen, maar zonder bloedvergieten. Ik zal het zeggen. Hogeheerd publiek. Zij zegt drie boos. drie, baas, drie baas. Wat zegt Pieter Jelles? Uw bijzondere aandacht en doodse stilte. Mensen, je zag het, ik heb troels daar gesproken. Voor de salto-mortalen. Hij wil niet dat er bloed vergoten wordt, zeg. De dode sprong van Pieter Jelles. Ja. En dat betekent dus dat de hele toestand is afgelast. Heeft hij dat echt gezegd? Ja, kens. Dus we gaan er maar gewoon naar huis terug voordat daar ongelukken gebeuren. Het is duidelijk, hey, hey, hey. hopla! Hey, hey, hey, deze nou regering weg, mist de zedelijke hey, kracht die stelaasje, die stelaasje, en het politieke recht om aan het bewind te blijven. Het is de arbeidersklasse van Nederland, die heden de macht zal overnemen. Ja, Troelstra, daar lig je nou. Ik heb het je voorspeld. En dat voor een man met zo'n schitterende politieke loopbaan achter zich. Ik heb je genoeg gewaarschuwd. Je zag het. De mensen geloven niet meer in je. Voor revolutie is hier immers geen uh, maatschappelijk draagvlak. Jij hebt je onmogelijk gemaakt voor de brede massa. En voor de partij trouwens ook. Iedereen is weg. Geen mens die nog omkijkt naar Troelstra. Allemaal hebben ze jou de rug toegekeerd. Alleen wij nog niet. En uh, dag, mevrouw Troelstra... Als je soms je man zoekt, hier ligt hij. Als ik u was, raapte ik hem op en nam hem mee. Of wou u dat de beren hem straks opvreten? En als die bij komt, doe hem dan de groeten van ons. En dan nou maar kijken, muggen, hoe wij het verder rooien. Wij eh, zullen voorlopig aan het hoofd staan van een kleinere partij dan hij. Maar muggen, we staan niet meer in zijn schaduw. Dat is ook wat waard. <tied> hotelkamer en de man die aangekleed op bed ligt kennen we. Die was gisteren nog de dompteur van het Nederlandse revolutiecircus Troelstrajani. Hmm, waar ben ik? Hallo? Is hier niemand? Is dit de gevangenis weer? Waar zijn de fakkels? Wat bent u in godsnaam? Bewaker? Officier van de garde? Nee, meneer. Gewoon de piccolo van het hotel. Welk hotel? Loos, meneer. Hotel Loos. Nooit van gehoord. Aan het Hofplein in Rotterdam. Hoe kom ik hier terecht? Een dame bracht u. Uw vrouw, geloof ik. Ze is de stad in. Over een uurtje is ze terug. Moest ik zeggen als u wakker werd. Oh, ja... Kun jij mij een scheermes bezorgen en een beetje gauw? Mm, jawel, meneer. Vlakbij op de kruiskade is een parfumerie. Nou, doe dat dan hier in geld. En zeker ook een kwast, meneer. En wat voor scheerzeep wilt u? Scheerzeep, kwast... Uh, oh, uh, waarvoor... Ja, ja, nee, nee, nee. Doe maar. Koop maar wat. Doe ik het circus maar op, want mijn show is een flop. Stuurt sensatie publiek maar naar huis. Stak mijn hoofd in de de muil van de leeuw, maar die hapte dit keer per De kroon op mijn stoute en leek gekomen, nu maak ik de meestertrek dan applaus, ongekend voor je moed en talent, maar het komt niet. En je ziet dat je alvast te domme bent. Het publiek mag naar bed. Wat mijn je biljetten belooft. Kan ik niet laten zien. Dit terwijl ik toch weet. Dat ik heus de profeet ben, de zwijgen of Mozes alleen in. Ook jaren verhuist, nu moet je hem zien. Hij in het ik op de loon. Dat leek maar zo, want nu volk stinkt, weer het volk bij ons stinkt. wil Ellmus zingen, zijn dat echt of dat plechtiger dan. Pieter Jelles Uw scheermes en zo meneer en wisselgeld. Nou, laat maar, dat is voor jou. Dank u beleefd meneer. En er is net een telegram gekomen voor u. Hm. is van de arbeidersbeweging. In de circus Schouwburg uitgerekend een congres. En of Troelstra maar wil komen, dringend verzoek van 1500 afgevaardigden. in vergadering bijeen. En dit is misschien een mis. Ach, ik begrijp het. Met het vonnis alleen kun je het volk niet afschepen. Dat wil bloed zien. De voltrekking moet ook nog een openbare vermakelijkheid worden. Met vooraf een nummertje pijnbank liefst. Genieten hoe Pieter en Jelle Stroelstra kermt als de beul hem de duimschroeven aanlegt. Wie zal ze hanteren? Muggen? Drees? Dribouts? Oude geest? Of zal ik ze de moeite besparen en het genot? Het is een mooi, nieuw en vooral vlijmscherp scheermes. Sst, stil zijn. We staan achter de coulissen op het toneel van de Circus Schouwburg aan het Rotterdamse Stationsplein 1918. Hé hey, uh, hey man, toneel Wacht meneer Mugge, ik ben hier trouwens toneelmeester. Ja, uh, ja, ja, dat is ook goed. Uh, is er nog altijd niemand gekomen die nee. naar mij vroeg? Oh, geen, nee, geen mens gezien, meneer. Verwacht u er zo heen? Een, uh, een voormalig bestuurslid, zegt Rieboot, hij ze had het nog lang moeten wezen. Zou jij zo hard lopen om het te laten afmaken? Nee, dat niet, maar hij is anders. Hij zal hopen dat hij het congres nog wel om kan praten. Dan zal hij lang moeten praten. Geef hem één kwartier spreektijd, dat mag ik als voorzitter. Dat redt hij nooit, zelfs hij niet. Daarom. Kom mee, een half lege bestuurstafel is geen gezicht voor het congres. Uh, uh, waarschuw even als die uh, persoon de restoneelkneggen, de meester. Hé, hey, dame, van mijn toneel, alsjeblieft. Nee, nee, mevrouw, niet die deur, deur. Er staat u op de scène en 1500 mensen gaan u zitten uitlachen. Alhoewel, uh, zulke lachenbekken zijn er ook niet. Het is meer bekvechten geblazen. Nou ja, daar is het een congres voor, hè. Is meneer Troels er al? Nee, niet dat ik weet. Nee, nee, vast niet. Ik heb ze nog niet horen juichen en stompen. Dat is ook niet te verwachten de afgelopen week. Uit jou zal het wel worden. Nee toch? Zou u denken? U bent zeker een bewonderaar van hem? Noem het maar zo. Nou, ik ook hoor. Ik heb al lopen spinsel op dat congres vandaag. Maar zonder hem is er geen bollen. Dat zeurt maar door. Afijn, uh, hij komt dus nog, begrijp ik. Het schijnt wel de bedoeling te zijn. Ken u hem persoonlijk? Dat kun je wel zeggen. Fijne kerel. Van mij had hij mijn vader mogen wezen hoor. <laughs> nou, wat lag u nou? <laughs> Dan was ik uw moeder geweest. Oeh, nou begrijp ik, Ja. Hey, nee, ja, u, nee, niet daar, hé, hey, nee, zo kom u op het toneel. Trouwens, hier mag u ook helemaal niet wezen. Ik kom van mijn man, ik ben mevrouw Troelstra. Wat hoort men hoor? Mevrouw... Uh... Troelstra, ja. Oh, een zus van Pieter Jelles dus? Nee, ze is een echtgenote. Maar, eh... Uh... Dag ook. Hey, na al die jaren. Mevrouw Ninke, u heer. Niet gek, op een moment als dit? Nee, nee. Piet gezien toevallig? Nog niet. Maar blijft hij nou? Hij is ook al een half uur over tijd voor zijn bloeddrukpillen. Ja, nou snap ik het. Hij is immers twee keer getrouwd geweest, hè? dus uh, u bent... Uh, u, mevrouw Troelstra zelf. Juist, ja. En u was uh, vroeger zijn... Uh, dus nu zo, de, de, de weduwe zo gezegd. Nou, niet. Nee, nee, nee, nee, ik gebruik dit verkeerde woord. Nee, ik bedoel uh... Piet, eindelijk. Uh, Nienke, dat is lang geleden. Had je geen vrolijker moment kunnen uitzoeken. We begonnen ons al ongerust te maken. Hier, je pillen. Wat ben je weer laat. Ja, voor de guillotine is het altijd vroeg genoeg. Mm, kom, kom. Hier, een bloem voor op je revers. Een aronskelk zeker. Slik maar een extra pil, Piet. Je zal hem nodig hebben. Een rode tulp, dat staat hem te ridder veel beter. Ook wanneer die gaat sneuvelen. En als ze je wegjoelen, dan zal het toch zeker in het harnas wezen, hè? Mijn idee. Je laat ze een poepie ruiken, hoor. Zijn ze nou helemaal gek geworden? Ik laat ook de aardappelen wel eens aanbranden. Maar daarom hoef ik nog niet voor voetveeg te spelen, nog voor geen drie SDAP's. Troelstra, ik ben maar een doodgewone boerenlul. Maar toen u van de week de revolutie afkondigde, dan heb ik klaar gestaan om mee te doen. Met massa's onderen. En als u het weer doet, dan staan we er weer. U zal uw reden wel gehad hebben hè, om er voorlopig vanaf te zien. daar blijven wij buiten. Ja, daar maat het een boerenlul, dus ik er geen oordeel over om. Maar ik beloof u, Troelstra, als dat zootje daar in de zaal de treurige lef heeft om lelijk te doen tegen u. Ik, ik, ik, ik draai subiet het licht uit dat ze in het donker zitten. Ja. Dat is mooi, symbolisch. En ik zet er de brandspuit op ook. Reken maar VS. Yes. Hier, mijn hand erop. Bedankt. Uh... Zeg u maar Janus. Oh, Janus. Nou, ja. Piet, ervoor en laat je niet kisten. Nou, toi toi, eraf. Schimmels voor de koets, hè. Het zal wel vlooien voor de koekenpan worden. Uh, wat een hè. Had mijn vader mogen wezen, hoor. Verdomd als hij niet waar is. Domme drieboots, hoe flikt hij hem dat toch? Dat heb ik je jaren geleden al eens uitgelegd. In het café bij een biertje, weet je nog wel. Ja, ja dan met die leesbril en van die klootzak was ze niet voor klappen. Ja, we beginnen nou ook niet te geloven dat het toch iets meer is dan een bril? Ben bang van wel. Je moet er Pieter Jelles voor heten. Proestra is een held, <tied> maar Tot vandaag, vanaf de allereerste bladzij van de Bijbel. Trolstra, Trolstra, het is wat voor zijn volk zout hij zich te kleren, dus helpt hij nee, mee, mee. Roesta, heb je er zand roesta, vol je die water van Bozis, wat jij met ons. Moet?